Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het klaar is met de militaire oefeningen bij de grens met Oekraïne. Volgens het Russische persbureau Interfax zijn de vliegtuigen die deelnamen aan de oefeningen teruggekeerd naar de basis. De NAVO waarschuwde eerder dat Rusland 20.000 militairen aan de grens met Oekraïne had staan. Premier Rutte ontvangt maandag de Australische premier Tony Abbott... Ze zullen praten over de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne. Na afloop tekent Abbott het condoliansregister... voor de Nederlandse slachtoffers van de vliegramp. Van de 228 inzittenden kwamen er 27 uit Australië. Staatssecretaris Teven heeft gelogen terwijl hij onder ede stond bij de rechter. Dat zegt de advocaat van de weduwe van Thomas van der Bijl... die in april 2006 werd geliquideerd... De advocaat heeft aangifte gedaan van Mijnheid. Toenmalig officier van justitie Teve zou hebben geweten dat Van der Bijl gevaar liep als anonieme getuige. Tegen de rechter zei Teven dat hij van niets wist. Van der Bijl werd in 2006, kort nadat hij was vrijgelaten als verdachte in een drukzaak, doodgeschoten in zijn café. Islamitische rebellen hebben een gevangenenruil voorgesteld aan de Lebanese regering. Ze willen 19 gevangen genomen Libanese militairen vrijlaten in ruil voor 20 van hun eigen mensen. De rebellen die in buurland Syrië tegen president Assad vechten, namen de militairen gevangen tijdens gevechten in de Libanese grensstad Arsal. Daarbij vielen tientallen doden. De Nigeriaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de uitbraak van het dodelijke ebola-virus. Er is bijna 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de strijd tegen het virus. Nigeria is het tweede land waar de noodtoestand wordt afgekondigd. Gisteren gebeurde dat in Liberia. In Nigeria zijn zeven besmettingen bekend. Er zijn bijna duizend mensen overleden aan de ziekte. Het weer overwegend bewolkt. Er trekken buien naar het noorden met kans op onweer. Dat blijft vannacht ook zo met minima rond 17 graden. en Morgen overdag geleidelijk minder buien en flink wat zon. Het wordt 22 tot 23 graden. Dit was het nos Show.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 Ik op jouw Zeebem Zonvoort. Mijn naam is DJJK en we trappen af met deze geweldige plaat van The Magician. Shooting years and years met sunlight en het zonnetje. Oeh, wat scheen dat weer lekker. Helaas, gaan nou, we nu wat regen krijgen, maar niet getreurd de zomer is toch nog niet voorbij? Althans, als het aan onze zomerbeet ligt niet. En vanavond, ja, twee uur lang, zie je het op jouw radio. Dat betekent de allernieuwste dance... En ja, wat hebben we nog meer klaarstaan? Nou, onze enige echte DJ Dion Sydney. Hij kon vanavond weer een lekker plaatje hier leggen. Een uur lang hoor je hem in de mix. Alleen de allerlekkerste alle platen hoor je natuurlijk voorbij komen. Ja, we kijken ook eventjes in onze mailbox. En ik zie daar weer leuke feestjes staan. Ja, Ace Agency. Die heeft het feestje Kings of Ace. En in augustus gaan ze weer los in Bloomingdale aan zee. Wie er komt, wat er komt en wat er gaat gebeuren. Gewoon lekker blijven luisteren. Daar komt hier allemaal het eerste uur voorbij. Ja, we gaan ook even een potje flirten. Dat doen we ook op het Bloemendaalse strand. Misschien gaan we nog een dansje wagen aan een meer. Of misschien ook niet. Je hoort er zo meer over. En ik zei het al. Keiharde beukers. Hoor je hier voorbij komen. En als we het over keiharde beukers hebben... Two Brothers on the Fourth Floor, die kennen je misschien nog wel. Nou hebben we een Joe Suki, in de house En die zegt, weet je wat? Ik maak een hele gave 2014 remix. Ik zeg, make some noise, Joe Suki, Two Brothers on the Fourth Floor. Of zie het.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 We zijn weer een beetje wakker. Dat moet wel met deze track van Kid Massive en Elliot Williams. Pride the Deeper Love. Natuurlijk. Een oude klassieker. Maar wel ontzettend goed gedaan. In de 2014 versie alweer. Jawel. We gaan hard hier. En wat ook hard gaat. Dat is lake dance. En ja, daar hebben we gelijk een treurige mededeling over. Want het is een compleet uitverkocht. Ja, komende zaterdag 9 augustus 2014, van 1 uur middags tot 11 uur avond staat je festivalterrein Aquabest voor de tweede keer dit jaar volledig in het teken van Lake Dance. Luister, Beach, na een knallende eerste editie, belooft het aankomende zaterdag wederom een klapper te worden. Naast artiesten van internationale klasse, zal het terrein ook deze editie weer goed gevuld zijn met gezellige mensen. Want net als voorgaande edities, is Lake Dance weer volledig uitverkocht. De spectaculaire closing show en de nog nooit eerder vertoonde Big Bang show... staan garant voor een onvergetelijke zomerse editie. En ja, dan zeg je, maar wat komt, uh, wat komt te draaien? Wie? Ja. Ik heb hier gewoon een timetable voor je. We hebben de open main stage Om 1 uur trapt af N.E.R.D. Gevolgd door Ray, Hartzell, Baszell, Third Party, Daddy Crew... de Mighty Fools. Die hebben de Big Bang show om half negen... Daarna heb je nog de Bassjackers en om half elf tot elf de Closing Show. De host van deze stage is MC Roga. Dan hebben we ook nog een gezellige Defected Stage met Sony Vodera, Sam Divine, Simon Dunmore. Ja, en dan gaan we los. Chocolate Puma en als afsluiter deze avond Frankie Rizzardo. De host hier is MC Prime. Zeg je nou, dat is mijn koek. Dat kan ook kletskoek wel te verstaan. Want dit is ook een stage. Om 1 uur vindt daar... Lazy Larry... Bjorn Wolf... Nakadia... Die de sluwevoes... Bos Nijntoos... Michel De Hay, André Calucci... En Remy als afsluiter. Dan is er ook nog de stage... Men's Room... Met Anthony Moore... Seth Vellichen... Rick Lampen. House therapy Bij N.E.R.D. Monsieur Pompe... Ken Flow En Ivo Florial. Ja, niemand minder dan Basto is dit jaar verantwoordelijk voor het Lake Dance 2014 Anthem. En deze ervaren DJ van grote klasse heeft in samenwerking met Curly de nodige tijd gestoken in deze heerlijke zomerse plaat. En met succes, wat een knaller. En ja, je kunt deze teaser alvast uh, beluisteren op zijn Soundcloud page. Dus even googlen, Basto Music Soundcloud en je hebt gelijk deze plaat. Ja, nog geen zin om naar huis te gaan naar Lake Dance? Dan is dit de oplossing. First Vision organiseert op 9 augustus 2014 in samenwerking met Lavette 040. De officiële afterparty van Lake Dance in de Oude Rechtbank in Eindhoven. Met onder andere Oliver Wijter, Sirena Monjeu, Pompen, STVN en Bees en Ivo voor jou. Wederom een half party om niet te missen. Zorg dus dat je voldoende energie overhoudt om na afloop van Lake Dance nog tot een uurtje of vier door te gaan. Tickets zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor maar 10 euro. Ja, wil je nog meer info? www.lakedance.nl of de Facebookpage Lake Dance. En ja, je kunt ze ook volgen natuurlijk op Twitter: dat is dan slash Lake Dance. Tot zover dit nieuwtje. En ja, als we het over nieuwe plaat hebben. Deze plaats van Pitbull, featuring John Ryan. Die mag in geen enkele discotheek ontbreken. En hij is zo lekker. Hij blijft gewoon zo lekker hangen. Daarom ook hier. Gewoon bij Ziet. Fireball. Mr. Worldwide's infinity. You know the roof on fire.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 Fireball. Booty and yeah, she turned around and said, walk this way. I was born real fast in a frame. In my Mama said that every word was on my thing.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 Van rust met deze nieuwe plaat van The Other Two Sides. En de track Back Then komt binnenkort pas uit op het label Muscox A Record. Een label van Patrick Hagenaar. Ik moet zeggen, een plaatje wat lekker wegluistert. En ook de andere versie erg, erg goed gevonden. En wat ook goed gevonden is, is een lekker portje flirten. En dan kan tijdens het feest. Flirters ...op het rand van Bloemendaal en wel te verzaden op 31 augustus alweer, ja. Na twee geweldige edities van Flirters, de Wonderlet bereiden ze zich voor... ...alweer op de laatste editie van Flirters on the Beach... ...op zondag 31 augustus 2014 in Beach Club Vroeger in Bloemendaal. Verwacht wederom veel liefde, veel spektakel, high-level entertainment en heel veel mooie mensen... Will you be the closing? The Wonderland summer season with us for the last time in 2014. Ja, dat zijn dus hun woorden. Flutters brengt je deze zomer mee naar The Wonderland. Een onvergetelijke avontuur waar je mooiste dromen aan... zullen uitkomen... en waar de wonderen de wereld nog lang niet uit zijn. En vergeet niet, wat happened in The Wonderland stays in The Wonderland. Dus zet je schap voor een onvervalst plezier... voor de laatste keer deze zomer samen met Flutters in The Wonderland... Ja, dan de tickets. Bemachtig nog snel een early bird ticket voor maar 10 euro via www.flirters.com. En bij alle primaire winkels. En ja, Flirters, dat schrijf je dan gewoon met een Z. Ja, dan die line-up. Glow in the dark zie ik staan. Sheet, Leroy Styles. Biggie. Michael Mendoza. Under control. Rancido. Def, Johnny 500. Rudy Lima. Perez, Rockwells, Tony Rodriguez, Gione, MC Janto en MC Shockwave... die zorgen voor de vokalen daar. Dus zitten vast in je nou, agenda. Zondag 31 augustus 2014. Peace Club Vroeger in Bloemendaalzee. Het feest begint vanaf 5 uur middags en gaat tot 12 uur door. En je weet het, de lijn of een uh, ID is verplicht. En dat is hier 18 jaar... En je kaartjes, Script, easy ticket of Primera. Tot zover dit nieuwtje, gauw door met nieuwe muziek. En dat doen we met Lee Krab, Lee Cabrera, Thomas Gold. Shake it, 2014. Hier natuurlijk bij jouw CfM Zandvoort, see it in house. En zometeen meteen, na die klok, van 10 uur, the one and only, Dion de Sydney in the house. Maar nu eerst, shake it.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 van deze plaatting vrolijk worden, dat weet ik niet meer. Wat een heerlijke nieuwe knaller. Armor House en Denny Roma met Going the Distance. Hier natuurlijk. Wij zien het op jouw CFM Zandvoort. En pakken we nog even een nieuwtje erbij uit de mailbox. En het is niet zomaar een nieuwtje. Nee. Kings of Ace. Het zit er weer aan te komen. Ja. Wanneer zul je dat zeggen? Nou. De tijd gaat al snel. Kings of Ace. Namelijk 24 augustus. Plaats in Beach Club Bloomingdale. En ik zie je namen staan. Daar moet je gewoon bij zijn. Epster, Becky Begovich, Base Checkers, Billy the Kid... Bobby Burns, Chocolate Puma, Frankie Risardo, Jay Hardway, Jasha, Mitch Crown, Quintino, Rovero, Shermanology, Sydney Samson en U met Oskar. En als je denkt van, hey Volgens mij zouden er ook twee Mystery Casts zijn. Dat heb ik goed nieuws voor jou. De Mystery Casts zijn niemand minder dan Martin Carracks en Yellow Claw. Het gehele evenement zal worden gehost bij Ambush en MC Roga En zal die MC... Dus dan gaan het nog eventjes naar een hoger level. En ja, dan die kaarten. Haal ze nu in huis je de site van Ticketscript. Want ze gaan ontzettend hard. De deuren gaan open om vijf uur middags en het feest duurt tot twaalf uur. Dus zet hem in de agenda. Kings of Ace, zondag 24 augustus, Beach Club Bloomingdale. Wil je meer informatie? www.bloemingdalebeach.com Of natuurlijk de site van Kings of Ace. www.acehc.com tot zover een nieuwtje. We knallen er nog weer even een nieuwe plaat in van Alex Kenji. Stay with me. En dat hoop ik ook dat je hier even lekker blijft. Tot zometeen hebben we nog veel meer voor je. Namelijk de one and only. DJ Dion City. Een uur lang. In de mix. In de mix.